10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Peter Erdevries Vries over het bezoek van Holleder aan zijn huis. Dat zometeen in Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De Syrische premier Al-Halki heeft een bomaanslag in Damascus overleefd. De Syrische staatstelevisie meldt dat de premier niet gewond is geraakt. Leden van de oppositie hebben een foto verspreid van de plaats waar de explosie was. Er Zijn dikke zwarte rookwolken op te zien. Al-Halki is premier sinds augustus vorig jaar. Kwam in de plaats van Riyad Hijab, die vorig jaar overliep naar de oppositie. Reddingswerkers in Bangladesh hebben de hoop opgegeven dat ze nog overlevenden vinden in het puin van het ingestorte gebouw in Dhaka. Correspondent Lucas Waagmeester. Een Bangaalse krant schreef vanochtend, hoop is flickering. Hè. Dus het ene moment lijken de kansen echt verkeken en het volgende moment is er toch ineens weer een geluidje, een stem, een poging. Hè. Uh, dat is eigenlijk nu ook het hele trieste. Toch, toch omdat er steeds nog mondjesmaat geluid uit die berg komt. Hè. Het gebouw stortte vijf dagen geleden in. Er zijn zeker 380 mensen omgekomen. Premier Hassina van Bangladesh is voor het eerst op de plek van de ramp gaan kijken. Ook bezocht ze enkele gewonden in het ziekenhuis. Ze verzekerde dat de slachtoffers steun krijgen van de regering. Ten zuidwesten van Griekenland zijn twee vrachtschepen op elkaar gebotst. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Griekse kustwacht zijn twee bemanningsleden van het gezonken schip omgekomen... en acht anderen worden nog vermist. Het gezonken schip vervoerde kunstmest... Het andere vrachtschip is licht beschadigd. De 16 koppige bemanning van dat schip is ongedeerd gebleven. Ongeluk gebeurde zo'n 125 kilometer ten zuidwesten van het Griekse Schiereiland Peloponnesos. Reddingswerkers zijn per boot en helikopter onderweg. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft jarenlang met geheime betalingen het bewind van president Karzai gesteund. Het geld werd in koffers, rugzakken en plastic boodschappentasjes bij zijn kantoor afgeleverd. Onthulde New York Times op basis van verklaringen van adviseurs van president Karzai. Volgens de krant gaat het in totaal om tientallen miljoenen dollars. Doel van de Amerikaanse inlichtingendienst was om met het zogenaamde spookgeld meer invloed te krijgen in het door oorlog verdeelde land. Amerikaanse bronnen zeggen dat dat niet is gelukt. Ook op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk... is veel aandacht voor de abdicatie van koningin Beatrix... en de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning. Masjadanki Beatrix staat op posters die de bevolking van Curaçao uitnodigt... om morgen de festiviteit op het centrale plein van Willemstad bij te wonen. Volgens de voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging Curaçao... leeft de troonswisseling enorm op het eiland. De wappere vlaggen overal, overal is het oranje, dus, dus... Ja, men is koningszijn en ik ben degene dus die vanaf 2006 alle bezoeken van majesteit uh, heb gecoördineerd. En ik weet hoe men is. Gewoon met de bevolkingen van alle eilandgebieden. We houden gewoon van het koningshuis. Sinds de staatkundige hervormingen in 2010 is de relatie van verschillende Caribische eilanden met Nederland moeizaam. Maar de waardering voor Beatrix is groot. Tot besluit het weer, alleen in het zuidoosten af en toe zon. Verder bewolkt, enige tijd regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. En het wordt dan 10 tot 13 graden. Morgen droog en zonnig. En het wordt dan 10 tot 15 graden. Zometeen Peter R. Vries. Bij de KRO, blijf bij ons.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 De grootste vrijmarkt van Nederland duurt nog twee dagen. Kom naar Macro voor de laagste vrijmarktprijzen. Koopjes en buitenkansen voor ondernemers. Vandaag zijn we zelfs open tot middernacht. En alle oranje artikelen krijgt u de laatste twee uur voor de halve prijs. Ben jij een zelfstandig IT-pro? Kijk dan uit voor werken met de VAR-verklaring, naheffingen en andere valkuilen. En kies voor de risicoloze IT-staffing-oplossing. Zelfstandig zonder VAR. Good Thinking ITstaffing. Vrijmarkt bij Macro 21% btw-korting op alle printers.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 Peter Erdevries over Willem Holleder. Wat schrijft het protocol voor op de laatste dag van de koningin? En wie heeft er nog geen drone? De politie in ieder geval wel. We hebben experimenten gedaan met kadaster. op kadasterale grensbepaling. Ja, er zijn eigenlijk lege toepassingen. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro Goedemorgen Nederland. Peter R. de Vries twitterde dit weekend. Doorgedraaide Willem Holleder bedreigt mij op woonadres met de dood. in aanwezigheid van mijn vrouw. Direct aangifte gedaan bij de politie. Peter R. de Vries, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De bel ging. U doet de deur open. en daar staat Willem Holleder. Ja. Wat gebeurt er? Hij. Uh... Maakte uh, bezwaar tegen het feit dat zijn naam en personage in een uh, Amerikaanse speelfilm uh, Over de einde ontvoering zou voorkomen. En hij liet mij weten dat hij dat uh, niet pikte. En uh, dat zijn naam eruit moest. En uh, nou ja, dat ging met uh, grof verbaal geweld. Kwam hij binnen bij u of uh, dit gebeurde allemaal nee, in de deuropening? Nee, het was uh, in de deuropening. En dat met scheldwoorden, uitschelden, boos. Nou ja, grof verbaal geweld, zeg ik al. En, uh, kijk, ik, uh, ik ben echt wel wat gewend en ik kan ook wel tegen een stootje. Uh, dus uh, ik doe niet zomaar aangifte natuurlijk, dan is er wel wat voorgevallen. Zat er in dat verbaal geweld een concreet dreigement van als dat? Als ja, natuurlijk. Anders, anders, anders kan ik ook geen aangifte doen. Wilt kijk, u met ons delen als wat als dat het dreigement dan was? Is, dan is het geen bedreiging natuurlijk. Maar wat hield het dreigement dan uh, concreet in? Nou, wat ik uh, getwitterd heb, dat hij mij met de dood bedreigde. Uw vrouw was ervan getuige? Die stond ook in de deuropening, begrijp ik? Of... Nou, niet in de deuropening, maar die uh, was binnen zicht en gehoorsafstand. Was er nog enige reden uh, bij de heer Holleder... op het moment dat u probeerde met tegenargumenten te komen? Of... Nou ja... Uh... Het is precies zoals in de Twitter staat. Hij was behoorlijk door het lint. Uh, uh, daar was niet erg mee te praten. Ja, De eerste vraag die je dan wellicht stelt... was u onder invloed van iets dronken? Of... Nou, dat weet ik niet. Dat moet u aan hem vragen. Dat, uh, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Of maar hij, die indruk uh... had u niet? Nou ja, kijk, wat voor indruk maakt iemand die niet voor reden vatbaar is? Had u van tevoren veel contact gehad over die film... In het verleden. Ik had hem nu al een aantal maanden niet gesproken en, en ook niet gezien. En, uh, dus het kwam voor mij wel out of the blue. En in het verleden heeft hij laten weten dat hij er juist geen bezwaar tegen had. Dus, uh... dus in die zin was u ook gewoon verbaasd? Ja. ja. Was er niet al in een, via andere contacten bij u uh, of, uh, aangegeven dat hij grote problemen zou hebben met uh, zijn die Nee, nee. nee. Als u in, in één korte zin zou moeten samenvatten... wat is nou het allerbelangrijkste waar hij zo verschrikkelijk boos over is geworden? Nou, dat zeg ik toch net? Dat hij niet in die film wilde. Hij wil gewoon geen enkele rol hebben, zijn naam mag niet genoemd worden. Ja, dat zei hij. En daar was hij uitermate kort en krachtig in. En, uh, en dus uh, daar, dat is wat er, uh, wat er bij mij voor de deur gebeurde. Ja, uh, wij hebben begrepen dat u inmiddels een gesprek weer heeft gevoerd met Willem Holleder. Uh, dat klopt? Hij heeft uh, zaterdag, voordat hij zich bij de politie moest melden, heeft hij zich uh, tot mij gewend en heeft zijn uh, excuses aangeboden voor wat er is gebeurd. Hij zei, zei dat dat nooit had mogen gebeuren, maar het is niet zo dat het uh, is uitgesproken. He, in, uh, hij heeft mij voorgesteld om uh, over een poosje hier nog een gesprek over te voeren en vroeg of ik daartoe bereid was. En toen heb ik gezegd, nou ja, ik ben altijd bereid om een gesprek te voeren als je dat meteen voor de deur ook had gedaan, dan was dit allemaal niet gebeurd. Dus uh, we, we zullen op termijn nog wel een uh, gesprek voeren... en uh, dan kan ik pas echt zeggen of dit is uitgesproken of niet. Is dat ook de reden waarom u de aangifte niet heeft uh, ingetrokken? Nou, ik doe, als ik aangifte doe, doe ik aangifte... en dan ga ik die niet een dag later intrekken. Nu bent u, wat u zelf ook al zegt, nogal wat gewend. Uh, is dit anders dan anders als het gaat om iemand die u uh, ja, concreet met de dood bedreigt? Omdat het Willem Holle Holleder betreft? Nou oh ja, kijk, iedereen die mij met de dood bedreigt, die kan een aangifte tegemoet zien, hoor. Dat, Dat begrijp ik, maar voelt het, het anders? Nou ja, voelt het anders, uh, nou... Dat vind ik een beetje een rare vraag. Ik denk dat het altijd uh, raar voelt als iemand je met de dood bedreigt. Nou ja, goed, we kennen allemaal en, de achtergrond van en, Willem dat erg redelijk is. En tot slot, het gaat allemaal dus over die film. Wanneer komt die film uit? Nou, hij moet nog eerst gedraaid worden. Maar uh, het, zoals het schema nu ligt, wordt hij aan het uh, eind van de, in de herfst van dit jaar gedraaid en zal die in 2014 uh, uitkomen. Oké, okay. Peter Erdevries, dank u wel.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 U kent onbemande vliegtuigjes misschien als oorlogswapen... maar ze vliegen ook boven uw hoofd. Zo kunt u gevolgd worden door een politiedroon... maar ook gewoon door die van de buurman. Sander Bartling liet zich filmen door zo'n drone. Take-off. Wow, dit is cool. Oké, okay, linksaf. Ja, dan moet u uh, de duim er even op leggen. Oké, oh. okay, dus ik beweeg het laptop... Naar boven en dan komt hij naar mij toe. En als ik hem van me afbuig, dan vliegt hij weg. Oh, dat is makkelijk. Iedereen kan het: een drone besturen. Gewoon met een app via wifi. En je kunt er niet alleen mee vliegen, je kunt er ook mee filmen. Zo demonstreert Gerald Poppinga van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam. Nou, en nu is hij ietsje hoger. En nou laat ik onze eigen as draaien. Wow. En daar is de camera. Oké, okay, als ik nou dus op de tablet kijk, dan zie ik mezelf jou interviewen, Ja. gefilmd door die drone. Nou, dit is een bizarre situatie. We hebben dus eigenlijk televisie gemaakt van radio. Ja, ja, dat zou, zou je kunnen zien, inderdaad. Ja. Wat kost zo'n ding? Uh, dit systeem is voor 299 euro op het internet te bestellen, maar ik geloof dat ook een aantal uh, winkels uh, het systeem in de, in de collectie uh, voeren, om het zo maar te zeggen. Dus iedereen kan... ...zijn eigen drone kopen op deze manier. Ik, heb, ik las laatst een artikel waarin stond dat er in Nederland al meer dan 10.000 van dit soort systemen verkocht waren. Mag ik u wat vragen? Heeft u ook drones? Ja hoor, in een van de elektronica ketens van ons land liggen de drones gewoon opgestapeld in dozen. De Op de gameafdeling. Verkoopt u er veel van? Best wel. Ja. Ja? Mag het eigenlijk wel? Of krijg je daar een gedoe mee als je mensen filmt? Vliegen mag wel inderdaad, maar het filmen, ja, legt eraan wat verdoe aan die nee, ik heb er persoonlijk nooit geen moeite mee hoor. Nee, Ze is ook voor mij alles filmen. Ja. Mag je wel boven de stad uh, uh, vliegen? mag wel inderdaad. Ja. Dat mag wel. Officieel is er een toestemming nodig van het ministerie van Defensie voor het maken van luchtopnamen. Vanuit de lucht mag je niet zomaar opname maken. Dus eigenlijk mag ik er alleen maar mee vliegen, maar ik mag eigenlijk helemaal niet meer filmen. Officieel gezien niet. Maar je kunt ook gewoon bij je buurman naar binnen kijken. Wie gaat me stoppen? Dat is het handhavingsaspect en dat is best lastig. Ja, want dan ben ik de wijkagent dan kan ik twee dingen doen. Ik kan wachten tot de batterij op is en een ding naar beneden komen. Of ik stuur mijn eigen drone erop af om hem te achtervolgen. Maar ik neem niet aan dat die wijkagent een drone heeft. Dat neem ik ook niet aan. Kijk, dan heb ik zelf ook iets meegebracht van mijn zoon. Even kijken hoor. Dit is de Atom. Dit is, uh, ik, ik was erg onder de indruk twee jaar geleden... Uh, toen ik dit zag in de speelgoedwinkel. Ja. Dat is een heel klein helikoptertje. 10 centimeter groot. Ja. Uh, ik kan het niet zo goed, maar hij kan hem perfect in de lucht balanceren. Wat is nou het verschil tussen zo'n klein op, op afstand bestuurbaar helikoptertje... en zo'n drone? Nou, dit, is, dit is inderdaad dat je zelf het systeem vliegt, waarbij je dus moet kijken wat je aan het doen bent en er heel veel aandacht en energie gaat in het bedienen van het systeem. We hebben zelf hebben we een systeem ontwikkeld, samen met het KOPD, tegenwoordig de landelijke politie geheten, waarbij uh, je eigenlijk de bediening wegneemt, alleen maar aangeeft waar vandaan je naar iets wil kijken en uh, dat geef je aan op een kaart, op een Google Earth map-achtige kaart. We staan nu voor een heel groot horizontaal liggend uh, scherm. Om het simpel te zeggen, programmeer je een soort koers in voor dat ding. En dan kan hij kan zelf zien hoe die, die vliegt. Ja, waar ze die met name voor gebruiken, is voor plaatsdelict onderzoek. Dus uh, er is ergens iets gebeurd en dan kunnen ze aan de hand van foto's die ze maken, die ze allemaal netjes aan elkaar uh, stitchen, zoals dat dan heet, kunnen ze een overzichtplaatje maken. Dat helpt het onderzoek... Uh, van een, van een plaatsdelict kan het helpen. Dus de politie gebruikt die drones al voor forensisch voor onderzoek, om, om de hele omgeving in kaart te brengen? De, de, dat is een voorbeeld van een toepassing waar de politie het wel voor gebruikt heeft in het verleden. Met een ingeprogrammeerde koers kun je je drone inzetten hoe en waar je wilt, en je kunt hem aanpassen aan je doel. Bijvoorbeeld op het moment dat er ergens een brand uitbreekt, zou je kunnen bepalen hoe schadelijk de rook erop We hebben experimenten gedaan met kadaster, met kadasterale grensbepalingen. er ja, zijn eigenlijk legere toepassingen. In dit stukje van de film, film zien we iemand die een koepel omhoog gooit. En op het moment dat die hoepel weer naar beneden komt, vliegt er een quadrocopter door die hoepel heen. Het is een soort circusact geworden. De drone is een ja, ja, ja. Maar goed, ik neem niet aan dat u al dat geld in research steekt om een dierenact te ontwikkelen. In welke toepassingen zullen we die drones in de toekomst vooral zien? Wat we zien is dat de Europese Commissie al rekening houdt met onbemand vrachtverkeer. Maar wat we ook zien is dat in de Verenigde Staten dat de overheid er serieus rekening mee houdt dat er in 2020 de grote... 30.000 systemen in de lucht uh, zullen zijn. Dan druk ik dus op dit groene knopje landing. Ja. En dan landt hij. En dan doet hij dat helemaal zelf. Ja. Cool. Heel gaaf. Verslaggever Sander Bartling hoorde u over de drones. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen -Nederland Zometeen is er een protocol voor de laatste dag van de koningin. Maar nu eerst het ochtendtumeur van Hans Beum. Wie heeft er niet met genoegen gekeken naar de krimiserie DERK? Met de Duitse hoofdrolspeler Horst Tappert. Meer dan 280 afleveringen werden gemaakt tussen 1974 en 1998. En in meer dan 100 landen werd hij uitgezonden en vaak herhaald. Het personage dat Horst Tappert van Derk had gemaakt... was een sympathieke rechercheur... die nooit met geweld zijn zaken oploste, maar altijd met gevoel. Vaak zette hij de daders onder psychologische druk... zodat deze uiteindelijk uit zichzelf bekende. Horst Tappert was Derk. Hij overleed in 2008 en kreeg toen veel eerbetoon. Maar een paar dagen geleden, bij een onderzoek naar het verleden... van een theatergroep waar hij bij aangesloten was kwam bij toeval zijn oorlogsverleden naar boven. Dan nou kun je je op het standpunt stellen dat alle Duitsers fout waren... in de Tweede Wereldoorlog, maar er is natuurlijk verschil. Tappert was niet zomaar een soldaatje in het grote Duitse leger. Hij meldde zich, hij koos voor de Waffen-SS... en dan nog wel de divisie Doodskop, die dood en verderf zaaide. Daar hanteerde men een totaal andere manier van probleemoplossing... dan de methode van rechercheur Derk. Derk was juist een zachtaardige braverik. Hij rookte niet, dronk weinig alcohol... droeg op het werk altijd een maatkostuum... en hij had zelden een wapen bij zich. Horst Tappert had zelf veel invloed op wat zijn alter ego Derk... in het script zei en hoe hij handelde. De woeste, moordende SS'er van twintig jaar... en daartegenover de bedachtzame, invoelende regisseur in een later leven... Zo'n wezenlijk groot contrast tussen spel en werkelijkheid zie je in één persoon toch zelden. Hier moet een vorm van compensatie aan de grondslag liggen. In alle interviews, zei Tappert, mijn verleden gaat niemand wat aan. Dat is niet waar. Zijn slachtoffers zullen daar anders over denken. De vraag is echter of ook de liefhebbers van de serie met de kennis van nu met andere ogen zouden kijken. Kun je kunst loszien van de maker? Vele wel en velen niet. Maar we zullen het niet weten, want omroep Max heeft de geplande serie bij voorbaat van de buis gehaald. Derk is dood. Morgen geen ochtendhumeur, ook geen Goedemorgen Nederland. Morgen de hele dag op Radio 1 staat in het teken van de abdicatie en de inhuldiging. Meer Hawthorne met Henny en Ginger Ale. Het is ook de dag die zij wist dat zou komen. Haar laatste dag als koningin. Bureau opruimen en fotolijstjes opbergen. Of ziet de laatste werkdag van een koningin er anders uit... dan die van een gewone sterveling. Is er een protocol dat op zo'n dag moet worden gevolgd? Goedemorgen, Hendrik de Groot, protocolkenner. Goedemorgen, meneer Körpershoek. Ja, um... is de koningin vanmorgen wakker geworden met een volle agenda? Nee... Gebruikelijk staat uh, vandaag op haar agenda, s morgen stafvergadering en s'middags bezoek van de minister-president. Maar dat zal vandaag wel niet doorgaan. Maar uh, ik moet u toch een klein beetje corrigeren, want morgen is de laatste werkdag van de koningin. Ja, tot half elf geloof ik. Hè? Tot half elf, ja precies. Maar goed, Denk vandaag het... de officiële laatste lange werkdag. Vandaag de laatste wer werkdag, ja. Nou, ik... ik... Ik denk dat, uh, wat ik net al zei, dat de gebruikelijke dingen niet zullen doorgaan. En ik heb ook begrepen dat, uh, in tegenstelling tot vroeger, uh, de koning, de koningin en hun kinderen naar uh, de kerk toe gaan om daar de generale repetitie bij te wonen. Ja. En vroeger deden dat de hofdignitarissen. Ik heb dat zelf ook nog eens meegemaakt met, met voorbereiding van huwelijken en andere uh, officiële evenementen. En dan degene die dan voor de koningin of voor de prins... of wie dan ook speelde, die liep daar rond met een groot bord om zijn nek... en dan deed je alle passen. Vanaf de auto of vanaf de koets deed je dan... en dan wist je precies hoe lang het zou duren. Maar ik denk dat het ook wel een beetje kenmerkend is voor uh, het nieuwe koningspaar... dat ze dat heel gewoon mee willen doen. Ja, ze willen uh, niet aan het toeval overlaten. Nee, en, en ja, en voor een evenement dat eens in de 33 jaar gemiddeld voorkomt... Dan vind ik dat heel uh, verstandig. Toch nog even terug naar die laatste volledige Werk, ja. werkdag van, van, de, van de koningin. Is er nu iemand die haar vandaag nog toespreekt? Iemand van de hofhouding? Komt er een toespraakje? Nee, ik heb begrepen dat al dat soort dingen al lang... Of, of niet al lang, maar dat, dat eigenlijk ook de afscheid van medewerkers... dat dat eigenlijk al uh, heeft plaatsgevonden. En dan moet we ook niet vergeten, het is... ja, je zou het bijna een familiebedrijf kunnen noemen... Uh, de prins uh, van Oranje wist al ongeveer een jaar dat hij haar op zou volgen. Dus uh, ik, ik denk dat een hele hoop dingen allemaal geleidelijk aan zijn uh, gedaan. Dat er ook een grote betrokkenheid is geweest... in de overdracht van de dossiers de afgelopen maanden. Dus ik denk dat eigenlijk vandaag... Er wordt er alleen nog maar naar morgen gekeken vandaag. Er wordt naar morgen gekeken. Ik denk ook, uh, we moeten ook niet vergeten, onze koningin is al een eindje in de zeventig. Dus. En, en morgen wordt er ook weer een hele hoop van haar gevecht. Dus ik denk dat ze vandaag een beetje rustig aan gaat doen. Oranje staat bekend om een sterke familiegevoel. Misschien gaat ze wel mee naar de kerk om daar de... De generale Berton in ieder geval zal ze zeker even naar het Paleis op de Dam gaan. Want de koningin is formeel gastvrouw ja. morgenochtend tot 11 eh, tot, elf, eh, tot elf uur. Hè. Ja, maar ver, tot, tot verwacht u bijvoorbeeld de... voor vandaag dat er nog een momentje is dat ze met z'n drieën bij elkaar gaan zitten. Maxima, Alexander en de koningin. Nog even, even de horloges gelijk zetten. Niemand erbij. dat al geweest is. En als er nog een momentje is, dan denk ik dat het in het weekend is uh, gebeurd. Kijk, ze wonen natuurlijk uh, uh, niet, niet, ja, ze wonen uh, m, m, f, wel, zeg maar, om de hoek, maar toch niet zo dat ze bij elkaar binnenlopen. Uh, ik denk dat ze misschien na de generalen nog even zeggen, nou, daar moeten we even aan denken, daar moeten we even aan denken. Maar... Ik kan mij niet voorstellen, want het is wel heel goed voorbereid hoor. Deze ja. En dat moet ook. Nou ja, over die goede voorbereiding, is er nog ruimte voor uh, een wijziging? Stel dat Alexander zegt, ik wil geen 22 stappen zetten naar de troon, maar 19, nee. want dat loopt beter. Nee, nee, nee, nee. Daar kan, daar dat kan. Dat staat niet allemaal meer. vast. Nee, dat kan. Maar we moeten luisteren, dit, dit is, uh, dit is al de afgelopen drie maanden is dit zo in kaart gezet. Er zijn al heel veel Alexanders en Maxima's die door de kerk hebben gelopen, zegt u? Inclusief plattegronden. Kijk, uh, toen ik zelf chef protocol was, dan maak je eerst een draaiboek. Uh, bij dat draaiboek horen soms uh, plattegronden, tekeningen, wie zit waar, wie loopt waar, wie begeleidt wie. En dat is al lang uh, geleden, al, al een paar maanden geleden, is dat allemaal. Uh, doorge, doorgesproken. Dus daar, daar zijn ook geen uh, verrassingen. En moet één niet vergeten: in de nieuwe kerk is natuurlijk wel de voorzitter van de. Uh, staat de generaal, voorzitter van de Eerste Kamer. die is gast hier. Dus de koning, de koningin en de leden van het konink, Koninklijk Huis, die zijn te gast. Ja, en wat zijn de grootste stressmomenten. morgen, als het om het protocol gaat? Uh, nou. Ik denk dat altijd een stressmoment is, dat hebben we gezien bij Juliana, dat hebben we gezien bij Beatrix. Dat is toch het moment dat de koning de eet aflegt. Dat, dat, dat, dat, is, dat is heel emotionerend, want op dat moment besef je denk ik ten volle waar je de komende jaren voor gaat staan. Ja, we en, hebben trouwens daarover gesproken. Obama, die stotterde de eerste keer toen hij de eet moest afleggen. We ze zich toch nog... Maar daar zie je dus uh, hoe... hoe uh, ja, hoe emotionerend dat is. Het is een... Uh, het, het, het gaat... Het, het, het is iets dat je, je op dat moment beseft... Dat je een verantwoordelijkheid op je neemt. Zoals Juliana had, had, uh, had opgemerkt bij haar. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Maar het... het uh, ja, ik denk dat. Ik heb dat wel eens bij andere installaties, ook van ministers en zo meegemaakt. Dat je dat ze dan opeens beseffen, poe, poe, dat is toch een hele, een hele verantwoordelijkheid die ja. ik ga dragen. En het belangrijkste advies is dan gewoon diep ademhalen en blijven praten. Ja, Hendrik de Groot, uh, protocolkenner, veel plezier vooral ook uh, morgen. Ja. Dank u wel. Goed zo. Tot ziens. Dag. En tot zover Karo Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op onze website karo.nl. Zometeen hier op Radio 1, Carl-Jan de Zwart met het Koninklijk Nieuws. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Dit is Radio 1. De Syrische premier Al-Halki heeft een bomaanslag in Damascus overleefd. Volgens de Syrische staatstelevisie is de premier niet gewond geraakt. Eerder werd gemeld dat er een aanslag was gepleegd door terroristen... in het district waar veel overheidsgebouwen staan. Zijn berichten dat een lijfwacht van Halki om het leven is gekomen... en dat zijn chauffeur gewond is geraakt. Reddingswerkers in Bangladesh hebben de hoop opgegeven... dat ze nog overlevenden vinden in het puin van het ingestorte gebouw in Dhaka. Er zijn zeker 380 mensen omgekomen. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen... veel mensen levend onder de brokstukken vandaan gehaald. Maar de kans dat er na zes dagen na het drama... nog mensen levend onder het puin worden gevonden... is praktisch uitgesloten. En de politie in Amsterdam krijgt bij de voorbereiding op de inhuldiging van koning Willem-Alexander hulp van de Duitse politie. Duitsers hebben speurhonden bij zich die getraind zijn in het opsporen van explosieven. Mensen die zich op de dam opvallend gedragen, worden nu al door de Amsterdamse politie aangesproken. Agenten moeten vaststellen of ze kwaad in de zin hebben. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Koninklijk nieuws. Karel Johan de Zwart. KPN zet tientallen extra medewerkers in... om het telefoon- en dataverkeer morgen in goede banen te leiden. De verwachting is dat mensen massaal gaan bellen en internetten. Volgens de KPN-directeur Netwerk en IT Erik Kuijs... is de drukte te vergelijken met Audiasavond. Avond. Het is vergelijkbaar met wat we doen rond uh, Oud en Nieuw. Wat aanvullend gebeurt is eigenlijk dat er ook nu mensen... lokaal in Amsterdam hebben zitten. Hè? Met Oud en Nieuw heb je natuurlijk over het hele land door... heb je, heb je gewoon uh, extra verkeer... In dit geval heb je een hele specifieke situatie... dat alles zich concentreert in Amsterdam. Ook worden extra technici ingezet bij de politie en veiligheidsregio's... om eventuele problemen met verbindingen te verhelpen. KPN verwacht dat iedereen bereik blijft houden. Ook op de drukste punten in de stad moet het mobiele netwerk gewoon blijven werken. Al kan het wel zijn dat de verbindingen ietsje trager zijn dan normaal. Lucky Kink is aangeschoven met het laatste nieuws van Twitter. Eerst even de zaak Johan Flemings afronden. De Oranje Fanaat <coughs> stopt met zijn... Werk als grootste fan van het Koningshuis. De abdicatie van Beatrix vindt hij een mooi moment om het wat rustiger aan te doen. En zoals iedereen zou doen, heeft hij om dit feit te vieren... een tatoeage van een kroon op zijn voedsel laten zetten. Karel Brendel zegt ook het oranje wezen heeft zijn heintje Davids. Hoe lang zou Johan Vlemmings volhouden zonder al die aandacht? Ruud durft te wedden dat hij het niet vol gaat houden. En Ibrahim vindt de voedsel sowieso niet echt een respectabele plek... voor een tatoeage van het Koningshuis. Op de Dam zijn ze bezig met de laatste voorbereidingen voor morgen. Er waren ook al mensen. Een Amerikaanse vrouw die al vanmorgen tegen een hekje aan was gaan zitten om een plekje te bewaken. Een foto van deze natgeregende persoon gaat rond op Twitter. Alleen nu is er één probleem. De vrouw is zoek. RTL-verslaggever Koen Recht twittert. De Amerikaanse vrouw die als eerste klaar stond op de Dam is kwijt. Haar tas is er nog wel en die is net doorzocht. Fototje erbij. Vier agenten rondom één rode tas. Volgens de verslaggever is de tas nu meegenomen door de politie. En de Amerikaanse gaat het nog koud krijgen. Twittert hij. Misschien ook al een klein beetje overdreven om nu al op de Dam te gaan zitten... maar morgen moet je voor een goed, ple goed plekje vroeg bij zijn... Een rijke Krabbenbos twittert, wij hebben morgen om half acht op de Dam afgesproken. Hashtag oranje bikkels zijn we, hashtag troon. En communicatiestudent Vincent Visser, die schetst het beeld van de Dam op dit moment. Repetities, politie, marge en heel veel cameraploegen. Zometeen om half twaalf nieuwe tweets. En dan hoor je ook meer over dat koor uit Zeeland dat niet wil gaan zingen. Oh ja, dankjewel Luc. Niet alleen in Nederland worden de laatste voorbereidingen getroffen. En niet alleen bij ons leeft de troonswisseling. In Suriname bijvoorbeeld leeft 30 april enorm onder de bevolking. Vertelt tijdelijk zaakgelastigde Robert Petrie. Ik weet niet of u al heeft gehoord dat er een Surinaamse koningslied is gemaakt. Surinaamse Nederlanders hebben een eigen koningslied gemaakt. Op 30 april is Willem-Alexander de nieuwe koning van Nederland. En ook in Azië is over belangstelling niet te klagen, zegt ambassadeur Art Jacobi. Het wordt druk op de ambassade in Beijing. Dit is een, toch een... Historisch moment en Nederlanders uh, niet alleen uit Peking maar ook uit de verre omgeving komen ingevlogen om hier deel van uit te maken. Het is, het is ontzettend populair. Iedereen leeft enorm mee. En wordt dus enorm voorbereid. Ook door ambassadeur Ron Keller in Moskou. Want ja, zo'n evenement is niet af in één dagje. We zijn al dagen bezig met voorbereidingen. Uh, al is het maar het testen van de videoverbindingen. Het regelen van, van prachtige oranje bloemstukken. Het, het invliegen van, van echte haring. Het klaarmaken van, van echte bitterballen en, en zo. Want zonder bitterballen geen feestje. Dat weten ze ook in India. En dus zet Alfonsus Stoelinga, de ambassadeur in New Delhi, zijn kok aan het koken. En daar heeft hij een goed gevoel over. Er is een recept van de bitterbal. En uh, die, maken we, die maken we gewoon. Uh, hangt een beetje vanaf hoor, van de, hoe de kok erin zit op zo'n dag. Maar. Meestal lijkt het wel heel erg op een, op een Nederlandse bitterbal. Jan Peels pijlt de oranje stemming in het Brabantse Willemstad. De Oranje Soap. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik neem je mee. We hey, hey, hey, hey, hey. gaan kijken hoe het er ziet. Door de versierde straten neemt Theo me mee naar de grote kerk midden in het vestingstadje. Hij was 40 jaar postbode en nu gids voor de duizenden toeristen die elk jaar komen. Het Koningshuis en de troonswisseling wordt morgen hier met extra belangstelling gevolgd. Nou, de de baan van de, van de Rijs, die zit hem in. Op, in uh, op een gegeven moment hadden we hier het marquisaat van, uh, van Berg op Zoom. En in de 1681, toen kreeg Willem van Horaes het marquisaat uh, uh, onder zijn hoede... Nou, en uh, de steenbergen, daar ligt net voor bergen aangevallen door de Spanjaarden. En toen dacht uh, Willem van Oranje, ja, misschien uh, Dorp Ruijgenheel, daar wordt dadelijk misschien ook wel aan, uh, aangevallen. En die gaf opdracht uh, een vestingstad van uh, te maken. Maar uh, Willem van Oranje heeft dat uh, niet mee mogen maken, want toen juli 1584, uh, toen werd hij vermoord in, uh, in Delft. En toen is zijn zoon, prins Maurits, aan de bewind gekomen. En die heeft in Willemstad onder andere de kerk waar we nu staan... geld aan opdracht gegeven om deze kerk te maken. En het oude raadhuis heeft hij in 1587 laten maken. En het Mauritshuis in 1623. Dat zijn echt die gebouwen die echt aan de oranjes ontleend zijn. Maar ook iets recenter waren er oranjes in Willemstad. In 1977 stond plotseling Juliana op de stoep... Nel en Puk van het Arsenaal pakken het gastenboek er even bij. Ja, dat zijn alle gastenboeken. Kijk, hier staat, Hare Majesteit Koningin Juliana, onverwachts ook mee. Toch mee. Tussen haakjes heeft ze dat erbij geschreven. Ze wilde gewoon, ze zegt, vond het zo leuk de vorige keer, zo enig. Ja, en toen was hier Megriet om de jachtensluis om te openen. En de deur was al dicht klopte ze. Toen zei ze, mag ik binnenkomen, ik heb dus er zo'n mooie herinneringen aan. Hij zei, goh, mevrouw, bent u er ook bij? Ja. Helemaal, want ik dacht, nou, alle officiële mensen zijn al binnen. Ja, en de eerste, keer, de, de eerste keer dat ze kwam, deed ze alles anders. Ze kwam de, ja. de, de eerste keer, hè? dus iedereen was helemaal gespannen. En de mensen van de PVD, die zaten achter de plantenbakken. Toen zouden ze door de deur komen de linkerdeur en ze kwam door de rechter. Ze zou met de lift naar boven gaan en ze ging met de trap. Oh, het was echt verschrikkelijk. Nou, en toen wilden ja. ze haar wilde handen wassen, zei ze. En toen was het toilet op slot. Toen zat Fiana ook achter de plantenbak. Ook aan. ja, ja, ja. Met de sleutel. Nou. En in de draaiboek staat zwarte koffie. En je kwam ermee en toen moest ze melk en suiker. Dan kon je terug. Met een zilverblaadje, met een kleedje erop, ja. ja. ja. Jan Peels, hij meldt zich weer om half twaalf vanuit Willemstad... net als wij met het Koninklijk Nieuws. Nu Jeroen Wielaert met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Met Koninklijk Nieuws. Lijn 1, acht minuten ingekort wegens koning. Goedemorgen. Er priemt een oranje zonnetje door het zwerk over het ei. Daar staat de bus. You only live once, so I was there. Ik was erbij, 30 april 1980. Nog niet als verslaggever, maar ik kan het verhaal wel vertellen. 33 jaar later, bizarre herinnering. De avond ervoor was ik al in het spergebied achter de Dam. Een bed bij bekenden op de Nieuwzijdskolk. De middag erna. Absurde tonelen. Ik zat met mijn metgezellen op het terras van de Engelbewaarder op de Kloveniersburgwal. Met een biertje in de hand zagen we hoe de mobiele eenheid aan de andere kant van de gracht optrok tegen de railschoppers. Later in de middag was ik op het rokin. Nog prikt het traangas in mijn ogen bij de herinnering. Het waren andere tijden. Die dag, 30 april 1980, brak een nieuw tijdperk aan. Een dieptepunt werd een keerpunt. Het was crisis, net als nu. Maar de sfeer is volslagen anders. Er hangt feest in de lucht, met dat oranje zonnetje boven de bus. Wat denkt u, waar ligt dat aan? Hoe is het dat het allemaal zo anders is, 33 jaar later? U kunt, erop, u kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121, tweeten naar lijn 1 en mailen naar, naar lijn 1 apenstaatje ntr.nl. Lijn 1 apenstaatje ntr.nl. In de bus Erik Duivenvoer, de schrijver van het Kroningsoproer, een analyse van wat er destijds gebeurd is in 2005. En aan de telefoon Geert Mak, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Jeroen. Geert wat was er aan de hand toen? En waarom is het nu zo anders, 33 jaar later? Nou, ik denk dat het nu eerlijk gezegd normaal is. He, dit soort er zijn, dit zijn altijd kroningsfeesten. Ze zijn altijd met veel gos geweest en gedoe. En nu doen we dat op onze eigen manier. Uh, in die 1980, hoort, in de periodes het was misschien wel het slechtste moment om een troonswisseling te organiseren, als je het achteraf bekijkt. Want de stad was tot het uiterste opgeleerd. Het was een kruidvat waar eh, maar een heel klein eh, vlammetje in de buurt hoefde te komen en de boel knalde. Eh, de, de, er was, al, een, al jaren was het voortdurend en zeker. Uh, vanaf 1978, 1979 waren er elke maand wel schermutselingen tussen de politie en Krakers. En dat ging er Ruig toe. Er zat een opbouw uh, in. Er zat een opbouw in. Er in. zat een opbouw in. Zeker vanaf het najaar van 1979. In 80 had je de Vondelstraat. In maart, een maand later, had je enorme uh, vakbewegings, uh, ja, enorme demonstraties. En uh, juist, uh, het was echt... Een hele gespannen sfeer. Ik herinner me ook nog dat, dat overal stonden... Al, al een maand van tevoren stonden gewapende politie... en en weet ik wat meer... stonden overal in de stad. Er hing voortdurend ook die zongende helikopter... die die sfeer ook enorm aanjoeg. Dus aan alle kanten escaleerde de stemming. En ja, de 30e april... er zijn nu zeggen zijn er soms oude autonomen die dat claimen... en kraken en aan alle kant, geven de politie de schuld... Het, het was gewoon voor een groot deel een klaarderats, zoals die elke eeuw wel een keer in de geschiedenis van de stad voorkomt. En dat was in de 30e april 1980, was er zo eentje net spalingen op Roer bijvoorbeeld, of het toeristenoproer op Roer in de 18e eeuw. Stad, de stad had al een lange traditie, teruggaan tot in de middeleeuwen. Versloeg jij het toen ook al, Geert? Ja, ik was stadsredacteur. Ik stond er bovenop. Voor, voor wie? Dat is ook... Uh, voor de groene Amsterdam, mm -hmm. toen, ja, ik deed Amsterdam. En uh, nee, wij volgden dat heel scherp natuurlijk. En iedereen verkeerde ook in een totale staat van opwinding. En ook uh, dat traaggas was, elkaar dingen met je hoor. Ik heb uh, heel veel, ik heb ook van collega's gehoord. We zijn maanden daarna, waren we nog. Echt van slag. Niet alleen door de waanzinnige hoeveelheid adrenaline die door je heen vloog, maar ook door die rotzooi die op je allemaal binnenkreeg. De, de sfeer van anti bleef nog in, in, je, in je aderen. Uh, anti-oranje, ja. anti-autoriteit. Nee. Maar het was nee. dat anti-oranje nee, dat, dat sloeg al om. Maar dat is, ik zeg al, toch ook het begin geweest van een keerpunt zodanig dat je die dag van toen misschien. ...als een les voor uh, later kunt beschouwen? Nou, ik moet ten eerste zeggen... ...de, de ruilen waren maar zeer... ...de, de motivatie was natuurlijk anti-autoriteit... ...en anti-politie. Dat meer misschien, die stenen gooierij, maar. Uh, er waren natuurlijk heel veel mensen die gewoon knokten om het knokken. Er was natuurlijk, de, de, het, nou, in mijn, naar mijn gevoel en in mijn herinnering was het een gigantische knokpartij van, uh, vooral tegen het eind van twintigjarige jongeren in uniform en twintigjarige jongen met pivakmutsen. En die waren een heel dun politiek-ideologisch laagje over was uitgesmeerd. Want er knokten mensen mee die absoluut niets voor of niets tegen het koningshuis te huis hadden. Ik heb ook zoveel mensen zien knokken daar die geen past met de kruikbeweging te maken hadden. Het was, een, afnieuw, het was gewoon een aanbok. Het was een kluideratje. Dat was de hoofdzaak. Ik ga even, Geert En Mark... Iedereen schrok zich erop na afloop natuurlijk. En dan kreeg je een terugslag. En het eindigde die hele periode, naar mijn gevoel. En dat zijn er meer die dat zeggen. Net een Luik. Toen de kraakbeweging een tram in de fik stak. En in Amsterdam iets niet moet doen is aan de tram komen. En dat hadden die vroegere krakers heel goed door. Zelfs op de 30 april. En toen bij de Lucky Life niet. En toen was het voorbij. Geert Mak, ik ga even naar Erik Duivenvoorde. Uh, Erik, je hoort Geert het heel duidelijk uh, nuanceren. Uh, je aan de ene kant dus de krakers... Met edele motieven over uh, de stand van uh, de woningssituatie, de, de woningnood... en aan de andere kant ook de gewone, ordinaire railschoppers. Later heb je ze ja. bij het voetballen heel vaak uh, gezien. En Haren is een van de moderne verschijnselen ervan. Um, hoe ja. zie jij dat? Ja, hoe heb jij het geanalyseerd in uh, het, het, het Kroningsoproer? Ik denk dat Geert het een beetje marginaliseert wat, wat voor protesten onder lag. Want het is natuurlijk wel, 1980 is 15 jaar na het begin van de jaren 60 in Nederland... En eigenlijk heeft de Nederlandse bevolking 15 jaar lang is mondiger geworden. Uh, medezeggenschap, democratisering, dat zijn allemaal processen... die ook in 1980 op een hoogtepunt zijn, de, de participatie van de bevolking. En je moet ook niet vergeten, we, bekijken alles in, nu, we kijken naar 1980... in de zin van wat er gebeurd is op die dag, het geweld. Maar daarvoor was er algemene steun om te demonstreren. Een krant als de Volkskrant sprak zich openlijk uit voor de, voor de kraakdemonstraties. En eigenlijk kun je zeggen dat heel links Nederland... en dat was toen ontzettend gepolariseerd. We hadden een rechtskabinet van Acht en Wiegel... Mm -hmm. Die stonden tegenover een heel links land. Maar Geert zei ook al, er zat een opbouw in. Er zat een opbouw in, maar die, in die opbouw steunde iedereen het feit dat er die dag gedemonstreerd werd. En dat moet je niet vergeten. En men schrok zich inderdaad rot, wat er na de hand gebeurde. En dat heeft voor een omslag gezorgd. Maar niet in die zin dat alles wat daarvoor was vergeten is. Eigenlijk is er een soort, heeft er een soort verdieping plaatsgevond. In die zin dat er meer nog meer nadrukjes komen te liggen op individualisering, op zelfontplooiing. Want die krakers kenden allemaal wel de idealen van de jaren 60, maar er zaten nog geen handen en voeten aan. Maar had geen huis, had geen werk. Dus in die zin is er nog heel veel gebeurd in de jaren 80 om zeg maar, die krakers onder dak te helpen. Niet alleen krakers, hè, maar jongeren in het algemeen. Over miljoenen mensen. Omdat juist dat kraken en het oproer... en het uh, vreselijke geweld van de Kroningsdag... een doorbraak betekende. Die, het... die politiek ook tot beleid leidde, zeg het, jij. Het was een doorbraak. Kijk, men zorg zich rot. Dus de politie heeft zijn strategie aangepast. Is veel minder uh, praterig prater geworden... ten opzichte van de demonstranten dat ze die dag wel hadden. Tenminste, in, uiteindelijk een strategie aan het begin. Men is veel repressiever geworden. Arrestatie 1 zijn gekomen, insluiten van demonstranten. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die in, in, in de jaren 60... of in de jaren 80 op gang zijn gekomen. Omdat maar, het, leren, het leren was hier, op 30 april dat 1980. Was het dat nogmaals. Maar Geert, uh, wat, wat Erik hier ook zegt... Hè, de mobilisatie in de opbouw... de opbouw en de mobilisatie in de media... was veel breder dan nu. Nu zijn uh, de media... van links en naar rechts... Uh, vooral gekomen met grote bijlagen... met platte gronden... maar niet meer met... Um, ik zal maar zeggen... Um, Sporingen. Ja, ik onderschrijf grotendeels hoor, wat, wat Erik van Dijvenvoorde zegt. Dat is absoluut waar. Uh, ik zei alleen, die 30e april is in die opbouw. Want het was een. Je, als je er gewoon terugkijkt, ook naar de koppen van de kranten, dat God volkomen de hele stemming was. Uh, ja, het uh, was inderdaad links tegen rechts en. En dat was buitengew, politiek buitengewoon geladen. Dat moet je niet onderschatten. Alleen die 30e april was naar mijn gevoel toch ook een, een excess in die beweging. Een uitzondering. Iets wat, wat niemand had voorzien. En ik denk dat een groot aantal van de deelnemers het ook uh, dat niet gewild had. Dus echt, het is echt naar mijn gevoel. speelden andere mechanismen bij de 30e april een rol... dan bijvoorbeeld bij de Vondelstraat, een vlak voor ons. Het. het was hoe ja, dan ook... Een politieke toestand. Maar de, de media, ja, de stemming, dat, dat, dat was... Een, een, een, een, een hele bezorgde, angstige crisisachtige stemming. En dat is het gekke, te, terwijl uh, er, toen was er zeker reden, want het was toen ook een, een economische crisis, dat was toen ook je werkloosheid. Maar nu is dreigt minstens, ik denk in mijn gevoel, een grotere crisis dreigt er. En iedereen heeft zin in een feestje. Dus ik, ik zit er ook met verbazing wat naar te kijken, hoor. Dat, dat is zeker zo. Maar misschien ook wel kun je zeggen dat veel meer dan dertig jaar geleden... er de, de, de, is een soort evenwicht gevonden met het erfgoed van de jaren zestig. En dat was in 1980... Uh, was dat nog helemaal niet zo ver. was, was gewoon die hele, de, ook die generatiestrijd... Ook die, hoe ga je omgaan met gezag, hoe ga je om met bestuur... Eh, hoe gaat het bestuur om met de burger... dat was uh, totaal nog niet uitgekristalliseerd. Zo lang duurt dat proces, kortom. Dat duurt dertig dat duurt ja. jaar. Ja, oh, dat duurt zeker. Dat, dat, dat, de jaren zestig uh, zijn vaak op manieren waar, uh, waarvan wij denken dat het belangrijk was. Die waren niet zo belangrijk, maar andere manieren was het natuurlijk heel belangrijk. Nou ja, er is natuurlijk ik nog, is al? natuurlijk gegeerd, sorry dat je onderbreekt, maar er is nog een andere, de, uh, andere reactie opgekomen: uh, um, de opkomst van Fortuyn en Wilders met het boek van, uh, van Martin Bosma. Dit een hele, degel, de, uh, hele drastische afrekening met de jaren zestig inhield, toch? Als onderdeel ja. van het proces. Ja, dat, is, dat, dat hoort er allemaal bij. Hoewel ik denk dat, dat Martin Bosma ook een heleboel uh, spoken uh, heeft uh, opgeblazen die er helemaal niet waren. Nee. Maar uh, in, ja, er is, er is ook een backlash heeft er plaatsgevonden, kun je rustig zeggen. En uh, ik denk ook dat... Het dat is was, was heel gek, Ik was uh, twee weken geleden was ik in Wenen en uh, daar zag je nog overal. Lopen en mensen zoals iedereen daarbij liep in de jaren 80 en 90. En ik dacht opeens, verdraaid Nederland is toch iets heel erg veranderd. Ook tussen de generaties is veel meer evenwicht ontstaan. Ik ga, naar, ik ga naar Erik uh, Geert even. Um, is dat, dat, is, is dat, dat is ook zo. Het is, het is enigszins weg. Wat Geert in Wenen nog ziet... Ja is hier verdwenen. Dus, ja, het is eigenlijk ongelooflijk meer de Hanenkammen uit de advocaat van de Hanen. In die zin was het echt een keerpunt, 1980. In die zin dat links het initiatief aan rechts heeft overgedragen. Mm -hmm. en, dat, en, dat, en dat heeft het sindsdien eigenlijk niet meer teruggekregen. En het is ook eigenlijk ongelooflijk als je ziet... hoeveel mensen betrokken zijn geweest bij allerlei uh, een maatschappelijke betrokkenheid, betrokkenheid... die er was in begin jaren 80 tegen de kruiswapens, tegen kerninstallaties... tegen Zuid-Afrika. Zuid Op allerlei gebied was er een enorme uh, betrokkenheid en motivatie in Nederland. En dat is allemaal verdwenen. Het is allemaal weg en het is nooit meer teruggekomen. En rechts heeft nog steeds het initiatief in Nederland. Interessante tweet van Vierflek, ook voor Geert. Amsterdams krakersgeweld, is de, de tweet, is niet één op één over te nemen voor heel Nederland. Regionale verschillen waren ook in het begin van de jaren tachtig heel groot. Erik Duivenvoorde. Amsterdam las een uitvergroting van iets wat vooral in Amsterdam gebeurde. Uh, nee. Er waren natuurlijk ook wel krakers in Utrecht en in Nijmegen. Dat soort grote studenten Het was een landelijke kraakdag. Vergeet het niet, 30 april. Er zijn overal in het land toen volop kraak, eh, kraak, eh, zijn kraakacties geweest. Er zijn geloof ik 300 kraakpanden eh, gekraakt die dag. Dus het was, het was echt een grote landelijke demonstratie. En ook wat er die dag gebeurde. Er zijn ongeveer 5000 mensen die gedemonstreerd hebben op die 30 april. Eh, die in slag zijn geweest met de politie. Maar ze waren zeg maar het topje van een ijsberg. Een, met een hele grote onderlaag van mensen die natuurlijk niet het geweld ondersteunde, maar wel ondersteunde dat er werd gedemonstreerd. Uh, de F-site van Ajax stond de hele dag in de frontlinie en dat waren de jongens die zich van begin af aan solidair hadden verklaard met de Krakers. Dus er, was, heel veel, er was, was een hele grote mengeling van mensen en het was misschien allemaal niet zo gearticuleerd, maar er zat wel enorme onvrede wel, want die jongeren echt, die kon, die kwamen gewoon niet aan de bak. En dat, het is natuurlijk verbazingwekkend dat dat nu eigenlijk weer het geval is. Net wat Geert ook net zei. En dat dat niet gebeurt. Dat er niet, en maar dat niet. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Nederland toen 15 jaar geleerd had om te demonstreren. En 15 jaar ondersteuning had gekregen van allerlei. Van de media, van, van, van, van, van het hele openbare leven. En dat is natuurlijk nu alleen maar. Uh, heeft alleen maar. Uh, is, ja, is, is, heeft de andere kant op gewerkt. Maar nu even twee dingen. En is het ook zo wat Geert zegt en uh, wat Geert aanvoelt. dat mensen nu in crisistijd gewoon zin hebben in een feestje... in plaats van matten? Kijk, niemand heeft zin in matten. En, nee. en dat was ook niet toen, in 1980. Dat, dat, dat is ook niet van, we gaan lekker vechten delen. Dat, nee. dat gebeurt gewoon op zo'n dag. In niet die zin doen. is het een kladderadats. En dat heeft niemand gepland en niemand heeft dat kunnen voorzien. Sommige mensen hebben het misschien gehoopt. En sommige mensen zijn erop voorbereid. Maar wat er dan precies gebeurt... Uh, en en ook die krakers die zijn demo gaan demonstreren... die, die, hadden wel, die grepen die koningsdag aan om, om zich te laten zien, om te demonstreren. En dat is natuurlijk wat, wat je sowieso doet op zo'n dag. Iedereen laat zich zien, heeft zin in een feestje. Je, je, dus in die zin is het niet zo'n groot verschil maar, tussen demonstreren en een feestje. Maar er is ook degelijk iets veranderd uh, in, in de kraaksituatie. Ik ben aan het eind van de jaren tachtig met Stan van Hauke. Destijds uh, ook omstreden verslaggever van Radio uh, Stad. Nog eens een keer teruggegaan naar die Vondelstraat. Er werd opengedaan... Er zat een nieuwe generatie krakers in. Het voorwerk was gedaan door de militanten. Zij zaten er bijna burgerlijk bij. Geert Mak, herken je dat beeld? Oh ja, dat, dat is natuurlijk heel gewoon. En ja, er zijn ook allerlei... Het is ook vreselijk binnen de kraakbeweging uit de klauw gelopen. Maar ik vind wat Erik aanstipt heel, heel belangrijk. Namelijk... Dat je nu het omgekeerde ziet, wat, wat misschien nog wel krankzinniger is dan al die rare knoppartijen uit de jaren tachtig. Dat er nu bijna niks gebeurt. Dat alles zonder protest gebeurt. Dat blijkbaar links, en, en ik, ik zie over links, ik, dat hoort bijna iedereen die er belang bij heeft. Blijkbaar na die Koningin de Dag, na de jaren tachtig, zijn vorm heeft verloren om te protesteren. En denkt, goed. Wat moeten we doen? Iedereen zit, zit machteloos als een, als een bevroren hond op een ijsschot. En ze worden uitgenodigd, Geert. Geert, Ze worden zelfs ja. uitgenodigd, er zijn officiële demonstratievakken. Ja, nee, maar het gaat niet alleen om de monarchie of om de republiek. Ik vind dat niet het grootste probleem op dit moment. Het gaat gewoon om de Europese crisis. Er gebeuren echt nu dingen waar in de jaren 70 en 80 theoretisch over werd gepraat... en vaak ook geleuterd. En die gebeuren ze echt... Uh, en er zijn machten aan de gang boven Europa. Ik zeg echt boven Europa. Het klassieke woord grootkapitaal doet hier zijn intrede. Ik heb er nooit zo in geloofd, maar nu wel die ons totaal ontglippen en waar we niks tegen kunnen doen. En dat vind ik buitengewoon beklemmend. En ik heb het gevoel dat uh, iedereen die een beetje bij zinnen is... moet nadenken over vormen waarin je daartegen kunt verweren. En niet, dat zijn niet de jaren tachtig vormen. Dat is niet stenen gooien naar een paar jonge agenten... die er ook niks aan kunnen doen. Dat het is, is een hele andere probleem. Het is, het is zoeken naar verweer. Uh, je kunt hier bijvoorbeeld bellen naar lijn 1. Maar het internet in, en uh, alle sociale media zijn daar een platform voor. Met alle tegenstrijdige uitingen van dien, toch? Ja, absoluut. Ik bedoel, een heleboel getwitter is natuurlijk een vorm van stenen gooien. Soms ook helemaal niet leuk. Ja. Maar ik denk dat je, los van de sociale media... Dat, dat heel veel mensen, en ik ook eerlijk gezegd... want ik weet het ook niet, uh, nadenken... Hoe, hoe kunnen wij uh, democraat blijven... en ons als burgers teweerstellen tegen krachten... echt krachten die, die ons burgerschap steeds meer ontnemen... Dus in die zin waren die jaren tachtig met het gooien van steden naar stelagenten... buitengewoon primitief. En zitten we nu in een heel andere situatie. We zijn beschaafder. Dus, we zijn beschaafder, misschien, Geert. Even nog over de woningssituatie. Maarten van Poelgeest heeft hier dus... toch ook als een uh, uit progressieve beweging voorgekomen wethouder... Het, het, het zodanig um, vormgegeven de laatste jaren... dat er in Amsterdam, jij bent schrijver van De Goede Stad... Uh, toch ook louter bijna goedheid te zien is in zaken het wonen, of niet? Nou, ik, ik, ik volg het in Amsterdam niet meer zo scherp. Uh, ja, je, over het algemeen zie je diezelfde situatie als in de jaren tachtig weer opnieuw bestaan. Niet meer met zoveel leegstand, maar wel dat uh, gewone mensen, starters... Uh, ...gewone mensen met een gewoon inkomen uh, nauwelijks een huis kunnen vinden. En ja. dat, dat, uh, dat wordt uh, die situatie gaat weer acuut worden. En het wordt uh, weer een probleem. En dat, dat, uh, uh, dat heeft heel erg ook met deze regering te maken. Die natuurlijk die, die woningmarkt en ook het huurwonen uh, niet bepaald uh, op gang helpt. Even naar Erik Duivenvoorde ja. om daarop in te gaan. Uh. Nou ja, eigenlijk, het is een vreemde situatie, want de leegstand is uh, nog nooit zo groot geweest in Amsterdam. Hè? Veel groter dan in, dan in 1980. Dus het barstier van de lege kantoren en, en waar van alles mee gedaan kan worden. En ook op dat gebied zie je gewoon dat er, dat er niks meer lukt. Er moet natuurlijk wel druk komen vanuit die mensen die zitten te wachten. op. Welkronen en heel veel wonen kortom. Ja, ja, misschien wel. En je verwacht inderdaad wat meer druk op de ketel van mensen die het, die het betreft. Die het aangaat, die eronder lijden. Waar moet het dus heen dan? Uh, ja, meer betrokkenheid. Mensen moeten toch meer de overtuiging krijgen van als je iets doet, als je je druk maakt, dat het helpt. En dat, is, dat besef is eigenlijk helemaal weg. Wat verwacht jij morgen? Uh, als er iets gebeurt, dan is het totaal onverwacht. En dat is iets waar eigenlijk niemand op heeft gerekend. En dat is natuurlijk ook het beangstigende van zijn dag. En Geert, ga je gewoon een feestje doen? Geert Maak? Ik ja, feestje, nee. ja? ja, we gaan even bij vrienden naar de televisie kijken. En verder, uh, zoals veel Amsterdammers uh, heb ik mij op deze dag even teruggetrokken op het platteland. In Friesland. In, in, in Friesland, denk ik, in de buurt van ja. of zo. Dankjewel Geert dat je wilde meepraten aan de telefoon. Dit was uh, lijn 1, enigszins ingekort, maar uh, inhoudelijk genoeg toch? Dank jullie wel en ik zou zeggen, heel niet opruiend. Feesten morgen. Feesten!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 De Slag om Nederland speurt naar ons pensioengeld, want waar is dat geld? En kleuters mogen steeds minder spelen en moeten steeds meer leren. En dat gaat fout. Hoe onze kleuters bijkans bezwijken aan cito De Slag om Nederland, vanavond om vijf uur 9 op Nederland 2 bij de VPRO. Stel...